U zegt 50 mark, ik zeg 100 mark. Een klein verschil van 50 mark. Nou, hoe belangrijk is dat? Als u graag die kamer heeft, is de 50 die u mij geeft al 50 meer dan ik vanmorgen had, ja? Ben je zo oud als ik? Wie is er al zo oud als ik? Wat maakt het dan nog uit? Je krijgt een kans vooruit. Want de zon komt op. De maan verdwijnt en je leert je te redden tot aan het eind En het laat me koud waar ik morgen ben Alles wendt, nou en Alles wendt, nou en Ja, vroeger als kind ging ik elke vakantie naar zee Nou en En ik had een meid die het smerige werk voor me deed nou en Maar nu schrop ik de vloer En nu leeg ik de po En ik jaag en ik sloof en ik ren Door een grill van het lot Gaan je dromen kapot Ja zo gaat het per het slot Nou en Want de zon komt op En de maat verdwijnt En je leert je te redden tot aan het eind En het laat me koud Waar ik morgen ben Alles wend. Nou en Alles wend. Nou en was ik verliefd, toen was ik nog plat als een plank. Nou en? Mijn vrijer had spijt, want hij hield absoluut niet van slank. Nou en? Op een dag was hij dood, hij heeft nooit kunnen zien hoeveel molliger ik nu ben. Nog geen dag, nog geen uur, zag hij mij in puur natuur, met mijn Rubens figuur. Nou en?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 als je dat hebt doorstaan, en ik heb het doorstaan, weet ik nu dat ik niks meer plan. Als het klikt met elkaar, en het klikt met elkaar, doe die vijftig dan maar, nou en? Want de zon komt op en de maan verdwijnt, en je leert je te redden tot aan het eind. En het laat me koud, waar ik morgen